Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. PvdA-leider Ploemen stopt ermee. En ze stapt ook per direct uit de Tweede Kamer. Die rol als partijleider ja, past me eigenlijk niet goed genoeg. Ploemen werd ruim een jaar geleden leider van de PvdA vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze vindt dat ze niet de ideale leider is voor de partij. Omdat ze bijvoorbeeld niet over alle onderwerpen heel duidelijk laat merken wat ze ervan vindt. Nou ja, toen ik eenmaal tot dat besluit gekomen was, dacht ik, ja, dan moet ik ook niet blijven. Want dan wordt het ook ongemakkelijk en onwaarachtig. Um, en dus ben ik, uh, nou ja... De afgelopen weken hiertoe gekomen uh, en uh, treed ik terug. Wie haar opvolgt als leider van de PvdA is nog niet bekend. Oekraïne doet weer een poging om mensen veilig weg te laten komen. Ze openen vandaag op meerdere plekken vluchtroutes waardoor inwoners met hun auto naar een veiliger gebied kunnen rijden. Financiële hulpverleners kunnen dit jaar nog wel eens druk gaan krijgen. Ze denken dat ze dit jaar duizenden extra mensen moeten helpen met hun schulden. Door corona hebben meer mensen geldproblemen. Vooral flexwerkers en zzp'ers zitten in de knel. En de gitaar uit de videoclip van deze wereldhit wordt geveild. De zanger van het nummer Kurt Cobain zei in een interview vlak voor zijn overlijden dat het zijn favoriete gitaar was. Het veilinghuis hoopte dan ook zo'n 700.000 euro voor te krijgen. De duurste gitaar ooit is ook van Cobain. Zijn akoestische gitaar werd in 2020 voor ruim 5 miljoen euro geveild. Het weer, nou mooi weer om de ploemetjes buiten te zetten. Zonnig, sluierwolkje hier en daar, 19 graden in Groningen en 22 in Maastricht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 richting Watergraafsmeer staat tussen de Nieuwe Meer en Amstel 5 kilometer file door een ongeluk. Drukte bij de Keukenhof op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. 3 kilometer file geeft 20 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht. Het is dinsdag 12 april, 12 uur en dan gaan ik er om met twee uurtjes weer uh, lunch roemen. de andere kant heb ik Luus, die je van alles heeft meegenomen. Dag Luus, hallo, welkom. Ja Jan, ik heb heel veel leuk. Doei, Het Afscheid nemen van onze voor illustere voorgangers. Dag Frank. Dag Frank. Nou, die jongens gaan lekker wat zonnetje genieten... en wij gaan de komende twee uur wat muziek en eh, eten instellingen. We hebben wat nieuwtjes, we hebben een recept, we hebben weer bericht. En kortom, we hebben weer leuke nieuwetjes Dan, uh, laten we meteen muziek muzika beginnen en doen met een instrumentaalje met een oudje van de Generos Atlantis. Vervlogen tijden, de Shadows. Uh, ooit de begeleidingsgroep van uh, ons. Uh, uh, ook een oude, de oude bekende Cliff Rush had een keer nog wel, dus denk ik. Ja, ja. hè? Hey heel veel nummers gemaakt die jongens samen. Uh, Luus, jij hebt een aantal dingen bij elkaar gezocht. Ook voor vanmiddag weer bij we onze luisteraars wat, uh, wat wegwijs weer kunnen maken. We hebben misschien wat agendapuntjes. Ja? We hebben wat cu cultureel nieuws. Cultureel nieuws. We news. hebben agenda puntjes. We hebben het, uh, we uh, het weer berichtje. weetjes. We ja. hebben het weer. Dat nou, is dus we gaan de komende twee uurtjes gaan we gezellig aan elkaar breien en dat komt helemaal goed van uh, Luus en mij uh, vanaf deze kant. En uh, nou, u gaat het allemaal horen verderop in het programma. When I'm gone. ja, dat is er bij voorlopig niet van voor plan, en we blijven het beter zangen hier toch? Begonnen. Ja, toch? Hey, Luz, wat vind jij van ons, uh, ja, zeg maar de, de gewezen kozen Paansleer Wat vind je ervan? Uh, ik heb er iets over gelezen en mensen zijn er inderdaad heel erg enthousiast over. Ik heb er ook iets over uh, uh, yeah, uh, gehoord. Uh, zondagmiddag was dan uh, eindelijk uh, de opening van het uh, restaurant Marou... in de Straat. En uh, onder de vele genodigden waren ook de werknemers... van de zandvoortse aannemer Bouw. Ja, dat het, vind uh, ik wel heel, heel goed, uh, goed gedaan natuurlijk. Die en, jongens die hebben aardig uh, wat werk verzet. Ja, die hebben het uh, pand dus ook flink onder handen genomen. Ja. Uh, er zijn draagmuren verwijderd. Er is een open keuken ontstaan. En uh, de, het interieur moet helemaal geweldig zijn. Mensen die je hele leven stiekem gespiekt hebben... Die zeiden van nou, het is echt zo geweldig. Mooi geworden, echt uh, een metamorfose. Uh, er zijn wel details behouden gebleven. Zo zag ik op de foto's, er hing altijd een hele mooie grote lamp. Uh, eigenlijk die, in het midden. Die is blijven hangen? Er, niet, nee. nee? nee. Oh. En uh, die is blijven hangen. De, is blijven dus hangen. die is er, uh, die is er uh, gebleven. Net zoals... Uh, het uh, interessante granieten blauwe blad is er nog. En net als de open haard en de grote art deco plafonieren... waar ik je net al zei. En, maar verder is een beetje alles anders. Wel eye de kleuren als je zo vanaf buiten gaat kijken. Ik vind... Uh, ik vind uh, het is even misschien. Het is gewaagd, maar ik vind het wel heel mooi. Ja, wel, uh, ja voor de halve staat is het leuk natuurlijk. Ik denk ook dat uh, het aanzicht met hier... Ik heb de ramen geplaatst zien worden op het, op het muurtje van het terras. Ja... Ja, je zit lekker beschut. Het is daar toch altijd al een hele ja. leuke plek. Ik denk een aanwinst voor, voor ons dorp, voor de, voor de horeca, voor de Halterstraat. Ja, en, en, het, en uh, Mooi. Ja, ik, ik vind het echt mooi, ja. ja nou, ons is alleen mooi. deze uh, ondernemers weer heel veel succes te wensen... voor de toekomst met uh, hun mooie nieuwe zaak. Ja. En dat uh, veel mensen, toeristen en zandvoerders de weg naar naartoe weten te vinden. Ja, en de meeste mensen konden al kennis maken met, uh, met die bijzondere culinaire formule. Een mix van Japanse en Peruaanse gerechten. Ja, ja. Ik apart. ga het zeker een, een keertje uitproberen. Oké. Okay. Nou, we houden het in de gaten dus. Ja. Dan gaan we nou maar een bedje van rozen opmaken met de bonjour.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 Bye.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 Ja, onmisschijnlijk maar Bon Jovi in Bed Better Roses. En uh, dat doet me even uh, herinneren dat er binnenkort weer een bloemenkort zou komen trouwens, dus Ook die komt weer terug. Ja, dat had ik gelezen. Ik meen volgende week zaterdag. Ja, dacht ik. Ja. In ieder geval, de bloemenkorst, wat we een paar jaar hebben we <coughs> nodig hebben moeten missen door alle coronaperikelen komt weer terug. En uh, het blijft toch altijd wel een mooi gezicht om daar eventjes te gaan kijken. En uh, vooral voor de toeristen die speciaal hiervoor uh, naartoe, van de week rekenen, even langs de Bollevelden in ja uh, uh, Het is allemaal zo mooi. En als je ja. ziet hoeveel mensen de foto's uh, blijven maken, het is uh, geweldig, echt waar. Dus het is vandaag uh, dinsdag, uh, Echt? Uh, ja, nee, 12 april. En 12 april is natuurlijk een uh, wereldwijd evenement, verschillende festiviteiten. Dus, wist jij dat het de internationale dag van de ruimtevaart is vandaag? Wist je dat? Nee, nee, dat, ja, dat okay. wist ik nou weer niet. Nou goed, uh, in Bolivia is het de dag van het kind. En um, dat is in, uh, in Bolivia wordt de nationale dag van het kind... dat is Dia del Nino Boliviano. jaarlijks is op 12 april gevierd. Kan je dat herhalen? Ja hoor, dat is Dia del Nino Boliviano. Nee. Uh, <laughs> echt waar? Jaarlijks wordt het op 12 april gevierd, en de rechten van kinderen staan op deze dag centraal. En de scholen organiseren dan activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar. En leraren en ouders die geven kinderen kleine presentjes. En dat is eigenlijk een feestdag in Bolivia. Verder, we hebben natuurlijk in Nederland de boekenweek is bezig. Ook deze week, ja. En dan hebben we nog iets en dat is ook de Ramadan. Die, die van zaterdag 2 april tot 1 mei. En toch zijn er wel, begrijp ik wel veel mensen die vragen hebben van... hoe zit het nou precies in elkaar. Maar Dat gaan we nu even uit de doeken doen. Echt ja, waar? Ja, Ramadan, dat is uh, de vaste maand heet dat. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonopkomst... Op en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vaste maand van de moslims genoemd. Het vaste wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel... en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. En de Ramadan leert mensen zelfdiscipline... De moslims voelen en tonen verbondenheid... met arme en hongerige mensen elders op de wereld. En zij gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormen. Nou, dan hoop ik dat het een beetje opgelost is voor mensen... die zich afvragen, wat is Ramadan? Oké, okay, we gaan weer... Wij uh, hebben het roken vast, hè? Uh, nou ja, voor, toe, de paas, maar, voor de paas, ja, ja ik moet het af en toe ook voor de dochter moet ik ook af en toe vasten, Dan zegt hij ja, je bent ja ook, maar daar kan ik me wel wat bij voorstellen ja. Dankjewel, wil wel dus nummer graag. Wie komt ze? all full of romance for someone that you met.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 Met kippenvel, zegt ze, want ze vinden zo'n zo mooi. Die heet Phil ja. Collins Martin was dit. Uh, ik had, had net hadden we wat, wat wetenswaardigheden. En ik heb begrepen, Lucy dus jij hebt ook een aantal leuke dingen bij elkaar gesprokkeld. Ja, ja. Nou, maar. Ik heb twee leuke weetjes. Okay. Die hebben eigenlijk wel een beetje te maken met het weer. Want dat ziet er best wel goed uit. Dus ik dacht van, uh, wat was nou de koudste temperatuur ooit gemeten? En wat was de warmste temperatuur ooit gemeten? hoogste temperatuur. Weet ja. jij dat? Nee. Dat jij nu vertellen. De, ja. Het laagste temperatuur... Ja, schrik niet. Is, 9, is min 89,2 graden Celsius. Okay. Dat is de laagste buitentemperatuur ooit gemeten. Waar, weet ik niet. Maar dat kunnen we misschien wel opzoeken. Maar de hoogste temperatuur... Je kan een eitje bakken, denk ik. Ja. 57,7 graden Celsius. De hoogste buitentemperatuur... Ooit gemeten. Dat is in Afrika, neem ik aan. Nou, je, zegt, je weet het niet, hè? Nee, woestijn, denk ik. En dat dus... moet wel. Ja, Eind je dat... bakken op de motorkap. Ja, ja wel makkelijk natuurlijk. Nee. maar dat wist je, wist je dat? nee nee ik wist het. nee ja, die temperaturen niet. maar die ervan vanuit dat het zoiets is richting Namibi of zo, want daar geeft in de woestijnen hele ja. hoge temperaturen en dus uh, leven vaak onmogelijk daardoor de hitte. maar we gaan een keertje opzoeken natuurlijk, want ja. uh, wij willen altijd het naadje van de kous weten. ik ben ja, weer het. oké. Okay. Uh, volgende is het uh, de titelsong van een oude James Bond film, uh, Octopussy, Rita Coolidge. en uh, All Time High. Distraction Dame met een mooie stem. Dit was de titelsong uit uh, James Bond's film Octopussy All Time High. Een grote hit van een heel aantal jaartjes geleden alweer. Heel wat nieuwe films van James Bond uitgekomen daarna. Um, Luus zei over mij, die had een uh, verzoekje die, uh, of ik een nummertje mee wil nemen. Daar heeft zij een speciale reden voor. En Loes, mag je het even uitleggen? Ja, dat ga ik uh, uitleggen. Uh, een collega van mij, die belde mij uh, vanmorgen op dat haar... Uh, Geliefde vader is overleden en uh, dat vond ik dus zo sneu dat ik denk van ik moet haar even ondersteunen en dat kon ik op dat moment niet op de manier die normaal is. Dus uh, ik heb uh, een nummer uh, meegenomen of jij hebt dat nummer meegenomen en die uh, wil ik even laten luisteren als een uh, troostnummer voor uh, mijn collegaatje. En het is Maggie McNeil en het nummer Terug naar de Kust. Okay. Weet niet wat het is Maar er is iets mis Hoe zou dat komen Loop ik alleen, niemand om me heen. In mezelf te dromen, ik Maar gaan achter de neuwen aan en mijn... lang geleden terug naar de kust en dat uh, op verzoek van uh, Lus tegenover mij wat zij uh, waarmee zij een beetje een, uh, ondersteuning wil geven ja. aan een collega van haar die uh, iets verdrietigs heeft meegemaakt heel veel sterkte aan Monique oké okay, bij deze Luus um, ja we kunnen natuurlijk allemaal uh, John Lennon die kennen we allemaal natuurlijk wel van heel lang geleden ja. maar goed, ja, nou is het verhaal dat hij heeft een zoon Julian en uh, het nummer Immersen is natuurlijk heel bekend van ons, John Lennon. Nou, heeft, die zoon heeft gezegd dat hij het legendarische nummer van zijn vader nood zou uitbrengen. <coughs> Sorry. Uh, maar nou, hij heeft een uitzondering gemaakt. Hij heeft namelijk voor de Oekraïne-campagne een, uh, een inzamensactie. En speciaal voor, voor, voor deze actie heeft hij het nummer wel op de plaat gezet. En het klinkt, ik. ik moet je echt even luisteren, Luus. Het klinkt heel goed. Ik heb het gisteren, volgens mij een stukje op televisie gehoord. Nou, ik ga hem nu helemaal laten horen. Lennon, 59 jaar weer die jongen. Zeet je, uh, alweer. Ja, met z'n uh, nummer van zijn vader. One, two, three, four... Try. Or die for, and no religion too. Imagine all. The I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Luz. Ik ben er helemaal stil van. Mooi, hè? Ja, toch? Ik bedoel, als muziek emoties, is, dan is dit het echt wel. Hoor. En, uh, het, het Jee! Hij vertelt er ook bij, hij zegt zo'n beetje in, in, uh, even ingekort... Het uh, lied reflecteert het licht aan het einde van de tunnel... waar we allemaal op hopen. Huh? Als gevolg van het aanhoudende moorddadige geweld... zijn miljoenen onschuldige families... Uh, gewoon ge, verplicht hun huis te verlaten en alles asiel te zoeken... Ik roep wereldrijders en iedereen op die gelooft in het sentiment van immersion... om overal op te komen voor vluchtelingen steun en doneer vanuit het hart. Hashtag uh, stand up voor Oekraïne. Julian Lennon, ah, dat is toch wel een ja. mooi gebaar eigenlijk. Hè? Ja. Je zit toch? Uh, ik zit er echt. Ik zat te luisteren. Dit? Ja, gisteravond had ik al een stukje gehoord en toen had ik al zoiets van: Wauw, wat is dit dan? Nou. Echt. Die, die, hij hoeft zich echt nergens voor te schamen. Maar hij heeft ook niet bang te zijn, want zijn vader zou super trots op hem zijn... zoals hij dit vertolkt heeft. Oké. Okay. Uh, ja, zelf hebben natuurlijk onze eigen zand voor zonroep. En uh, we kunnen natuurlijk niet uh, om een echte zand voor dreinen. er Ach, oh. het is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 Zandvoorter uh, Yves Birns. Een heerlijk nummer. Wat uh, ooit geschreven schijnt te zijn voor Haasjes Had ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Okay. Ja, dat klopt. Okay. Nou, hij vertolkt het heel mooi. Hij doet het echt heel mooi. Okay. Ja. Luus, had jij uh, iets te melden aan onze luisteren? Ja, want we hebben natuurlijk... Uh, van alles mag weer. Hè? Ja. En uh, Marlene uh, Scherps... Die geeft workshops. En uh, dat lijkt me heel erg leuk. Wil je zo'n workshop... Uh, uh, een keer doen. De World begint met een korte lezing over de ges geschiedenis van de beeldhouwkunst, van de eerste oermoeders tot aan de hedendaagse plastieken, sculpturen en ins installaties... en hun plaats in de ruimte. Uh, wil je dat meemaken? Het is iedere donderdag en vrijdagmiddag van uh, 2 tot 4... Uh, in de periode van 10 februari tot 30 juni, behalve 21 april tot 29 april in verband met vakantie. Deelnamekosten kosten zijn uh, 22,50 euro per persoon. En aanmelden verplicht via het Zandvoortsmuseum. En uh, waar is het? Het, uh, het is allemaal in het atelier van Marlene Scherp zelf, voormalig Rode Kruisgebouw. Uh, Nicolas Beza, 14. Materialen en gereedschap is aanwezig en parkeren kan op eigen terrein. Dus ik zou zeggen: doe eens gek en ga eens op Ja, nou, toch weer een, een leuke tip voor onze luisteraars. Ja, uh, en verder op dit programma heb je natuurlijk nog veel meer uh, uitjes te melden. Ja, uh, ja, Oké, okay, ja. Uh, lekker zonnig buiten. En bij zonnig weer hoort zonnige muziek. De kips, die uh, kip en bambleo. Llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballos de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón, doy nada, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del de pasado, ven me ven, ven, ven. Vamos lá, bambomé, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos la idioma, bambomé, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tino tendes ha parado los mismos ya calle los mismos hoyo no te encuentra la andou ¿Ser es muziek gesproken. Hè? Dat zag er heel leuk uit. Jij ja, ja, had nog net niet de castelletten meegenomen. Nee. Ik nee. heb wel Jan Horen zingen luistert. En u mag blij zijn dat ik het microfoon dicht was. Dat hij dicht was. Sorry. Nee, dat hij dicht Dank was. Dankjewel dus. Die uh, zal ik in mijn zak steken. Uh, we <laughs> hebben weer een uh, tip. Uh, we blijven de tips geven vandaag. We hebben een bunker of natuurwandeling met een gids samen. Dat is wel leuk. En dat, uh, dat is, uh, vanaf 23 maart is het al bezig. Tot uh, 29 juli gaat het duren. Ja, Niet één stuk door natuurlijk. Hè? Mensen, het is toch niet één lange wandeling? Ze stoppen tussendoor toch? 9 nee, maart? Ja, nee het, is, uh, het is een hele wandeling. Ja, Anderhalf, dus twee uur. Nee, het is. Uh, nee, wat ik begrijp, 23 maart tot 29 juni. Dus je blijft al wandelen of ga je tussendoor wat oh, huis? Oh nee, dat is. Dan, dan, dan okay, mag je. Dan verkeerd Nee, begrijpen. dan krijg je een kopje koffie. Nee, oké. Okay, dat is wel nee, leks, natuurlijk. Nee, okay. ja, want anders. Ja, dat is niet dat, uh, te doen. wel een festijn. En het gaat beginnen bij de ingang van de waterleidingduin op de Stand voor Solaan. En, en ja, daar zijn activiteiten bij wandelingen. Het label Zandvoors Museum heb jij dan opgeschreven hier. Even kijken hoor. Maak een prachtige wandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Onze gids vertelt een tal van wetenswaardigheden... en er zal gezamenlijk worden gestruind. De ene week is het onderwerp de bunkers... de andere week natuur en cultuur. En informatie kunt u vinden op www.cultuuragenda.zandvoort.nl Ik herhaal www.cultuuragenda.zandvoort.nl En reserveren kan ook, hè. dat is via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 Joe from the foul. I give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm tired. Oh my God, zag de song adere. Wat zeg je nou allemaal weer? Oh my God, zo heet het nummer toch? Oh my God. Ja. Oh my, oh my God. Oh my God. Uh, Jij ja, hebt nog een mededeling over de, de, de aanstaande paas. Uh, ja, ja, want op Witte Donderdag, dat is aanstaande donderdag... om half negen wordt er... kunt u samen live kijken naar de Passion op het scherm in de PKN-kerk. Dat is de kerk op het kerkplein. Uh, de kerk zelf zorgt dan voor een uh, gezellige opstelling met een hapje en een drankje. Uh, de avond is geheel kosteloos en een, een vrijwillige bijdrage, Jan, is altijd welkom. Altijd leuk natuurlijk. Wilt u er ook graag bij zijn, stuur dan een mailtje naar kerkzandvoort@gmail.com, zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal deelnemers. Ieder jaar wordt ergens in Nederland een muzikaal bijbelsevenement gehouden over het lijden en sterven van Jezus Christus. De muziek die in de Passion wordt gebruikt, zijn bestaande en vaak moderne Nederlandstalige nummers die qua tekst het Leidensweg, leidensverhaal ondersteunen. In 2022 wordt het evenement in Doetinchem opgenomen en de uitzending is ook rechtstreeks te zien op eigen radio en tv en PO1. Maar het lijkt me ook wel heel leuk voor de mensen die daarvoor die daarin geïnteresseerd zijn om aanstaande donderdag om half negen even naar de Weken en kerk te gaan op het kerkplein en daar uh, geheel kosteloos uh, mee, te kijken. mee te kijken en te genieten. Dus uh, meld u even aan via kerksandvoord.gmail.com en uh, u bent van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage is uh, welkom. Dank je wel, dus. Duizend mensen vragen welke groep was dat? Hoeveel zal het goed beantwoorden, denk je? Luus? Ik denk wel heel veel. Heel veel, hè? ja toch? Ja. Blijft er altijd in, hè? De Beatles, geweldig. Ja. Wat hebben ze veel muziek gemaakt? Zo. Ja, en uh, zij zijn nog wel bezig. Net zo goed als de Stones. Ja. De Stones ook, ze komen binnenkort weer in de Nederland. Weer de Nederland. oud is die man wel niet? Ja. Ja, ja, hij is. Ik ga het opzoeken. Ga je opzoeken. Hij, hij is hartstikke oud. Oké. Okay. Nou, we gaan het laatste nummer niet helemaal draaien, maar een stukje. En dan gaan we daarna zien we weer terug aan de andere kant van de klok om uh, één uur. toch zo. Ja.